Dit is Deze Week in Tablets, nummer 2, opgenomen op 6 september 2011. Twee. Minder spannend, maar nog steeds in een beginfase. Ik ben hier weer samen met Martijn. Ik ben samen van Project KV Martijn is van Tablet Magazine. Goedemiddag. Hoe was jouw week, Martijn? Mijn week was goed, ik qua paar tablets ook. Het is weer uh, heel, ja, tijdens de IFA 2011 natuurlijk weer een hoop gebeurd. Dat is eigenlijk het belangrijkste nieuws. En het weer in Italië? <laughs> het weer in Italië, daar heb ik nog steeds niet over te klagen. Ik begreep dat jullie in Nederland. Uh, de zomer gemist hebben dit jaar. Ja. Dus uh, Die heb ik hier uh, dubbel zo hard teruggekregen. Uh, het is nog steeds heerlijk. Het is afgelopen week serieus één dag 30 graden geweest. Met een oh. luchtvochtigheid van volgens mij 100% of zo. <laughs> en, en voor de rest is het alleen maar kut. En het stormt en het is, uh, het is een beetje jammer. Uh, ik vraag het natuurlijk, omdat ik uh, graag aan de luisteraars wil verklappen... dat jij uh, in uh, Italië woont. Dat is natuurlijk best wel stoer. Dus uh, nu is onze podcast opeens dubbel zo leuk. Ja, tuurlijk. Nou ja, ik moet zeggen, zo spannend is het niet. Hè? Italië is mooi, maar uh, het yep. maakt het de, des te lastiger. Jij hebt deze week vooral je lol geput uit uh, de IFA-beurs? Uh, ja, alles op de voet gevolgd. En uh, zo, ja, eigenlijk op al, alles op het gebied van consumenten elektronica. Ja, dus het, was, het was een drukke week voor mij, wat dat betreft. Oké, okay. nou, vorige keer hebben we onze eerste poging hebben we al een klein uh, format bedacht hoe we. Hoe we door onze podcast proberen heen te lopen. Onze podcast bestaat voornamelijk dus gewoon eigenlijk uit een uur lang Skype-gesprek die we, die we opnemen. Ja. Uh, dus uh, laten we maar beginnen met het grootste nieuws. Of uh, doe je dit? Ja, ja, eigenlijk het grootste nieuws uh, heeft ook betrekking op de IFA natuurlijk. Maar dat, dat is uh, Samsung. Die heeft uh, afgelopen week de, de Galaxy Tab 7.7 onthuld natuurlijk. Uh, dat kun je eigenlijk niet gemist hebben. Nee. En uh, dat verhaal heeft natuurlijk gelijk een stage gekregen, want Apple heeft dat ook gezien. En uh, er is van alles op die beurs gebeurd, waaronder uh, dat Samsung blijkbaar vrijwillig alle promotie rondom de Galaxy Tab 7.7 heeft weggehaald. Alle tablets heeft weggehaald, spontaan in, in het midden van een, van een drukke dag. Zaterdag was het volgens mij. Nou, toen gingen alle geruchten rollen. Wij hebben ook uh, samen lopen lopen graaien van wat is er gebeurd, wat is er gebeurd. Zonder meer. Daar moet ik meteen bij zeggen. Jij was de eerste die uh, in mijn lijstje mensen die erover zaten te schreeuwen, zeg maar. Uh, die opviel dat uh, er een uitspraak was van 2 september. En dus daaruit bleek dat Samsung op de. Of dat, uh, de dag dat Samsung de 7.7 presenteerde, Apple direct weer naar, zijn Duitse, uh, naar de Duitse rechtbank is, uh, is gegaan. En, ...weer een tijdelijk verbod heeft weten te bemachtigen op... Uh... Ja, dat is het vreemd. Dus eigenlijk iedereen ontgaan of ze hebben het, ze hebben het heel sneaky gedaan. Nou, ja, dat is eigenlijk ook niet lastig, want alle focus lag natuurlijk op de presentatie tijdens het IFA. Maar Apple is dus eigenlijk gelijk, gelijk na die presentatie naar de rechter gestapt van... hé hey jongens, uh, dit gaan we ook niet doen. Leg maar een verbod op voor die 7.7%. Ja, de enige die het echt opgevallen was, was uh, sowieso ook de beste bron om, uh, omtrent alle patenten oorlogen, is Fosspattens inderdaad. Fosspattens.blogspot.com. Ja. Uh, dat, dat is een Duitser, hè? De, hij schrijft wel voornamelijk in het Engels natuurlijk en over Amerikaanse rechtszaken, maar het is een Duitser. Dus uh, hij heeft er redelijk verstand van. Florian Muller volgens mij... Uh, Heet de beste man. Nee, precies, hij heeft altijd bij het rechte eind uh, wat dat betreft. En, en inderdaad heel veel uh, inzicht in, in hoe wat en waarom. En wat de, de mogelijke consequenties van een uitspraak altijd zijn. Dat vind ik altijd interessant om te lezen. Ja, zeker een aanrader. Maar goed, ja. dus, uh, Maar begrijp, want <laughs> ik, zat, ik zat er gisteravond dus even over na te denken. Want we hebben dus zo'n uh, Google Doc waar we die, die onderwerpen in zetten. Maar er is dus een Galaxy 10.1. Die is verboden, of in ieder geval tijdelijk. Dat in vaker. Duitsland is het zo goed als uh, verboden, ja. Ja, nou ja, een tijdelijk uh, import en dat gaat dus om die designpatenten. Op, op die weg zijn ze voortgebeduurd nu met de 7.7. Maar ik vergis me toch niet als ik denk... er is toch ook een Galaxy 8,9? 8.9 inch? Ja, die is er ook. En uh, dat, dat, dat vroeg ik me ook af uh, een paar dagen terug... van hoe staat het daarmee, maar... Uh, de, sowieso is die tablet nog niet, nog niet gelanceerd. gepresenteerd wel, maar die is nog niet te krijgen. Oké, okay, want ik heb er wel wat hands-on video's van gezien. Ja, maar goed, dat is tijdens presentaties of of, of, of tenminste officieel van Samsung krijg je zo'n tablet toegestuurd. Maar ja, ja, Dit ding is nog niet te koop, zeg maar. Oké. Okay. Maar ja. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat die dan wel uh, mag verschijnen. Ja. Want ja, die 7.7, als die al op de iPad of wat dan ook gaat lijken, dan... Is die 8.9 natuurlijk een, een directe kopie. Nou, die lijkt gewoon precies, door, uh, of niet op de iPad, maar die lijkt precies op zijn grotere en op zijn kleinere broertje. Wel uh, opvallend trouwens dat Samsung ervoor kiest om drie verschillende formaten uit te brengen. Waarom niet gewoon alleen 8,9 en dan er maar bij mee zijn of zo. Ja, je... Samsung wil, wil, wil alle uh, doelgroepen kunnen benaderen. En eigenlijk uh, wat ik ook een tijdje gelezen heb, is dat Samsung. Eigenlijk met dit alles wil uitzoeken van waar gaat de voorkeur van de consumenten uit. Maar ja, goed. Ze hebben nu ook die Galaxy Note uh, gelanceerd. Hè? Dat is weer een ander formaat. Wat is het 5,3 inch of zo? Ja, yeah, inderdaad. Ja, of dat nog een tablet is, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ja, dat vorige week al heel kort over. Hè? Waar ligt die grens? Uh, die Note kan ook bellen, toch? Ja. ja het, is, het is eigenlijk een smartphone, het is geen tablet. Ja, maar ja, 5,3 moet je wel hele kleine handen of grote handen hebben voordat het een beetje een normale telefoon is. Maar. Ja. Uh, ja, het klinkt mij een beetje... Ik, ik ben niet zo van het schieten met een schot hagel, zeg maar. Ik denk niet dat het een heel uh, slimme strategie is om het op deze manier aan te pakken. Uh, vorige week we het er ook al over. Als je ziet, het aandeel van de winst dat, dat een Apple pakt uh, in die markten, dat is gewoon twee derde. Maar dat ja. is natuurlijk niet alleen maar omdat ze zoveel producten verkopen. Dat is omdat ze heel veel producten van hetzelfde verkopen. Dus de marge uh, op zo'n product gaat gewoon... Uh, ligt gewoon hoger, omdat je het niet hoeft te verspreiden... over allerlei producten, research and development, productielijnen... Uh, de energie die er zit in het uh, uh, krijgen van verschillende formaten schermen... die, die productiestromen mm -hmm. op gang krijgen. Dat kost natuurlijk allemaal bakken met geld. Nee, precies, zij kopen gewoon uh, miljoenen aantallen di dezelfde displays in... Uh, waardoor de prijs ook enigszins om, uh, omlaag kan. En die Samsung uh, moet nou flink in de tasten om... Uh, die 7.7 op de markt gaan brengen. de eerste geruchten gaan over prijzen tussen de 6 en de 700 euro. Ongelooflijk. Dat... Ja, dat kun je het al vergeten natuurlijk. Ja, ongelooflijk. Dat, dat, dat, gaat, dat gaat niet werken als je überhaupt op de markt komt. Maar goed, even over die Galaxy Tab 7.7. Dat is natuurlijk wel een prachtig apparaat. Qua uiterlijk ziet, het er, ziet hij er anders uit dan de 10.1 en 8.9. Wat met een metallic look, geborsteld aluminium op de achterzijde. Heel slank en natuurlijk een Super AMOLED plus display. Wat een beetje richting de uh, Retina uh, variant van, uh, van Apple gaat. Ja nee, het, het, het ziet er echt uh, heel mooi uit. Alleen, als het prijskaartje 600 euro is, of zelfs 500 euro, ja. dan kan ik het alweer niet voorstellen. Want ik zag dat ding en ik heb het nu met mijn nieuwe... Uh, ...layout op mijn blogje... ...heb ik de mogelijkheid om makkelijker filmpjes te delen. Dus ik direct dat filmpje van die Samsung doorop, zeg maar. Ik zeg, van, zeg erbij... Van, ...nou joh, als daar 300 euro op de sticker staat... ...dan zijn ja. die denk ik niet aan te slepen. Uh, hm. Maar uh, waarschijnlijk jammer de bammer. Uh, een verwant onderwerp hiervan. Ik las in de in the Guardian... Uh, hm. een, ...een executive van Lenovo... ...die had het erover dat Samsung... Uh, Misschien wel een miljoen Galaxy Tabs 7 inch uh, verscheept heeft. En dan heb ik het over de originele. Hè? Dus niet de, de eerder aangekondigde, uh, vorige week aangekondigde uh, nieuwe Galaxy Tab. Maar die ja. originele versie. Ja. Uh, het schijnt dat zij... Uh, of die man die zegt dan zeg maar... Dat Samsung uh, de verkoopkanalen gewoon heeft overspoeld. Het schijnt dat ze er een miljoen hebben verscheept. Mm -hmm. En dat staat dan ook op de balansen al... Op, uh, presenteren ze geen echte cijfers over hun, hun verkoopcijfers zeg maar, op het, het smartphone- en tabletgebied. Maar het schijnt dat er maar iets van 20.000 verkocht zouden zijn. Dat klinkt ja. mij echt als belachelijk weinig. Ja, dat dus... lijkt me ook zeer sterk. Maar zelfs als die man dat zou uh, overdrijven en je doet er een factor tien... dan zou er een vijfde van, van, van, de, van de dingen verkocht uh, zijn. En daarmee willen ze het eigenlijk hebben over dat Samsung... Uh, dus marktaandeel heeft gekocht op die manier. Want in alle staartjes, uh, wij gebruiken ze op onze sites. Uh, je, je ziet het bij nu.nl, je ziet het overal gebruiken ze: van, oh, zoveel aandeel van dit, zoveel aandeel van dat. En dat is doorgaans niet gebaseerd op echte verkoopcijfers, maar dat is gebaseerd op uh, channelcijfers, hè, kanaalcijfers. Dus hoeveel uh, uh, is er verkocht aan leveranciers of verscheept naar leveranciers? Ja. Al, al snap ik het nut daar niet zo heel goed van. Ja goed, je kan dan als, als fabrikant zeggen... Uh, ik ben uh, tweede, uh, tweede in de markt of derde in de markt. Maar uh, ja, wat je de verlies op draait is natuurlijk niet te overzien. Uh, nou, ja. ik denk juist dat het uh, nut uh, wel duidelijk is. Want door, juist door dat soort dingen kom je in al die staatjes terecht. En nogmaals, ik doe het zelf, jij doet het op Tablets Magazine... Uh, Nu.nl doet het en al die andere Android-blogs en weet ik voor allemaal. Iedereen ge uh, gebruikt die staartjes voor één of twee blogposts... en die heeft het dan over de Samsung Galaxy Tab tablets... die het kennelijk goed doen. Terwijl uh, uh, het probleem van Android-tablets... of in ieder geval ja, van Android-tablets voor mobiel ligt het iets anders... Uh, is dat het zo gefragmenteerd is dat je niet weet... van wat kan ik nou kopen wat volgende maand nog steeds ondersteund wordt... Uh, Samsung heeft zichzelf daar ook schuldig aan gemaakt... met zo'n speciale Vodafone-versie van hun tablet. Ik weet niet of je dat nog... de 10.1V of zo was dat? Ja. Die was na drie weken ook niet meer ondersteund. Dus als je dan ziet de, uh, in staatjes van... goh, deze doen het goed... en die staan elke keer onder, uh, onder partijen als Apple en RIM... De, uh, toch wel uh, bedrijven van waar je weet... dat die productcyclus best wel lang ondersteund wordt... dan mm -hmm. denk ik dat dat het gewoon een hele slimme manier is... van reclame kopen op allerlei blogs en allerlei nieuwsites, want ook The Guardian kopt ermee en ook New York Times zegt van, oh, nou, er zijn de, de afgelopen kwartaal zijn er 20 miljoen tablets verkocht, 15 miljoen door Apple, dat is logisch, want die verkopen er nou helemaal een hoop, en dan krijgen die andere partijen en 1 miljoen Samsung, en dat, daarmee zijn ze meteen de nummer 2 of de nummer 3, zeg maar. Ja oké, okay. nou daar kan, kan ik wel begrijpen dat het, dat het positieve uh, reclame is voor, voor een merk, maar ik kijk dan even naar de kant van, uh, stel er zijn er 200.000 verkocht van die 1 miljoen, uh, er zijn er dus nog 800.000 die ergens rondzweven en waarschijnlijk nooit verkocht geworden. worden. Ja of Samsung heeft gewoon een terugkoopdeal afgesloten bij het verschepen. Dat kan ook, maar je houdt dan uiteindelijk wel die tablets over. Ook als Samsung zijn, en daar moet je iets mee doen. Daar ja, ja. draai je verlies op. Nou ja, al kost of het uh, je, je 20 het euro per tablet. Uh, ja, goed. Maar, ja, goed. Je draait 100 euro verlies op een tablet dan. 100 euro maal 800.000 stuks. Ik kan me niet voorstellen dat dat tegen elkaar opweegt. Ja, ik, ik weet het niet. Ik ben, ik ben ook niet, uh, niet heel erg gesmeerd van dat stukje op The Guardian. Het is toch wel interessant om naar te kijken. We zullen het linken in de show notes. Maar... Uh, zoals we begonnen, er was de IFA, dus er is vast nog meer gebeurd. Ja, een aantal uh, nieuwigheden op het gebied van, uh, van tablets. En uh, naast de Galaxy Tab 7.7 is natuurlijk een van de grootste aankondigingen, uh, aankondigingen uh, de Sony tablet. Uh, de tablet S en de tablet P. tablet S is een uh, uh, 9,4 inch uh, tablet uh, met een apart design. Sony zegt het is een opgevouwen magazine, moet comfortabel in de hand liggen... Het moet ook comfortabel zijn om te typen op je bureau bijvoorbeeld. Um, en het Tablet P is uh, meer een gaming gerichte tablet met twee um, aparte displays van 5,5 inch. Een tablet die je dicht kan klappen, een soort brillendoos eigenlijk. En uh, beide tablets zijn de Playstation gecertificeerd, wat uh, zoveel inhoudt als dat je de Playstation games op uh, kunt spelen en je krijgt ook Playstation games meegeleverd. Je kunt hem als controller gebruiken voor de Playstation. Um, en wat Sony vooral uh, voor de tablet S uh, uh, communiceert, is dat het het middelpunt is van je thuisnetwerk en van je uh, home cinema systeem. De uh, tablet bevat ook een infraroodzender om je uh, receiver, televisie, uh, noem maar op, te bedienen. D uh, DLNA om uh, draadloos uh, materiaal vanaf je PC of vanaf een smartphone te streamen. Het moet echt het middelpunt worden. En uh, die twee tablets, daar, daar, daar verwacht ik veel van. Voor alle twee? Meer van de Tablet S dan van de Tablet P. Omdat Tablet P, ik denk, een grotere drempel is voor mensen. Uh, vooral door het kleinere scherm. En het mij persoonlijk heel veel doet denken aan een Nintendo uh, DS. Ja, echt, hè? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik wou net zeggen, dat ding lijkt op een of andere manier op een, een Nintendo DS. Alleen uh, zijn die knoppen dan weg, alleen uh, op ja. het grote scherm, zeg maar. En het lijkt een het... beetje op een taco. <laughs> Ja, zo kun je het ook zien. Ja, dus ja is... ik zie daar de toegevoegde waarde nog niet heel veel van eigenlijk. Ja, je moet, uh, ik denk dat je inderdaad moet een heleboel apps zien die daar speciaal voor uh, zijn. Of ze geschreven moeten worden. Ik, ik, ik, ik weet het ook niet. Al kan je het wel als één groot scherm gebruiken, heb ik begrepen. Ja. Ja. Of dat is zelfs de bedoeling. En dan is het dan ook mogelijk om dan... Dus ge, uh, uh, ja, maar ja, kijk bijvoorbeeld eens een film. Al, al zit er een, een, een millimeter of drie tussen die twee schermen... het blijven twee losse schermen waar je gewoon niet makkelijk een film op kijkt. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar ik denk ook niet dat ze het... Ik, ik weet niet hoor, want ik heb niet zo heel veel kijken op Sony. Jij bent ook echt de tabletman. Maar ik weet niet, uh, doet Sony het ook, ook echt als een multimedia apparaatje? Of is het meer hun... Een... Een productief apparaatje, waar je kan zeggen van goh, aan de ene kant hou ik mijn browser open en aan de andere kant uh, mijn e-mail. Of als ik mijn e-mail open heb, wil ik graag uh, uh, een stukje uit een Skype-gesprek kunnen kopiëren. Dus ik kan Skype en e-mail tegelijk open hebben. Nee, of... nee absoluut. De Sony communiceert het aan de ene kant als gaming-tablet, omdat je dan die controlefunctie op het onderste scherm hebt en op het bovenste scherm uh, de game kunt spelen en dan heel die Playstation-certificering. En aan de andere kant natuurlijk, wat jij zegt, de, de dubbele functionaliteit, onderzijde type, bovenzijde, mail, noem maar op. Maar toch vallen er functies af, die voor een, een normale tablet uh, uh, vanzelfsprekend zijn, zoals ik zeg, het kijken van een film, op een 5,5 inch scherm is er gewoon niet fijn. nee dat was dus, uh, Het maakt hem wel minder functioneel, dus je, je, je richt nog op een specifiekere doel, uh, doelgroep. ja en, ik, oh, Wat ik, ik wel ik, leuk vind, is dat ze wat anders proberen. Ik, ik hou er wel van, hoor. Van... van, van uh, uh, een ander factor proberen. Ik vind dat toch wel Ik vind dat dapper en ik vind het ook uh, leuk omdat ze ook zomaar eens een keer raak kunnen schieten, zeg maar. Het zou goed kunnen. Ik zie het nog niet gebeuren. Die tablet nee. S zie, zie ik veel meer uh, uh, een kans maken. Al zijn de eerste reviews ook niet bij, bijzonder positief. Maar goed, uh, die tablet P. Het zou zomaar eens raak kunnen schieten. Maar dan denk ik echt onder de, de jongeren die vooral uh, op de apps uit zijn, gaming. En Sony lanceert ook binnenkort haar eigen Sony Entertainment Network. Dat is eigenlijk een combinatie van al haar diensten die tot nu toe verschillende yeah, namen hadden. Nou, dat, dat moet wel echt een eenheid worden waar je echt uh, een hele goede basis hebt voor al je applicaties, muziek, films. Uh, dat moet wel groot worden. Dus uh, Sony heeft voor dat betreft wel de mogelijkheden. Oké, okay, ja... Uh... Ik uh, hou nog op dit moment niet heel erg veel rekening... met Sony als grote speler op deze markt. Uh, ja. Maar we zullen het zien. En voordat we over de Toshiba gaan praten... Uh, denk ik dat het toch wel even handig is... om uh, een plug te doen voor jouw website. Want jij ja. hebt een leuke deal met Sony, begrijp ik. Ja, je kunt uh, via tabletsmagazine.nl... ik zal het ook onderaan deze post zetten... Uh, zodra we hem vandaag uh, online hebben. Uh, kun je de Sony Tablet S al bestellen... en onder de, degene die via onze website bestellen... Via een heel simpel formulier waar je even je gegevens invult. Uh, kun je of het aankoopbedrag van je tablet terugwinnen. Of een aantal uh, mooie accessoires als een sleeve, uh, een, een koptelefoon, een, uh, de, een, een mooie cover of een, of een stand. Die uh, verloten we ook onder het aantal uh, deelnemers. Oké, okay, en dus eigenlijk voor iedereen die een Sony Home Cinema zet. Een Playstation 3, een Sony televisie en weet ik voor allemaal wat van Sony heb. Is dit echt de tablet die hun hub kan gaan vormen. En we hebben het dus over de... De tablet in de tradi traditionele vorm, en niet die clamshell. Ja, de tablet S met een 9,4-inch scherm. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, de okay. Toshiba tablets. Ja, nou ja, Toshiba heeft dus recentelijk de AT100 gelanceerd. Voorheen bekend als de Thrive tablet in, in, uh, in uh, de VS. Wat een troepding. Ja, de, nou ja, goed, precies. Uh, al biedt, het, biedt deze tablet wel heel veel mogelijkheden qua aansluiting en bla, bla, bla. Alles zit erop en eraan. Ja, maar het, het is het hoe? gewoon nog niet. <laughs> precies. precies. Maar goed, die is dus uh, voor, nou ja, nog geen twee weken geleden gelanceerd in Nederland. En nu presenteren ze altijd dus de IFA AT200. Dat ding is dunner dan de Samsung Galaxy Tab 10.1. Dus eigenlijk nou de dunste tablet ter wereld. Met een 10,1 in scherm. Care. Uh, nou ja, er zijn mensen die het voor de statistieken hè, weer ja, interessant ik, ik, vinden. en je hebt wel gelijk hoor, de... je hebt wel gelijk. <laughs> Maar goed, uh, dat hebben ze dus gelanceerd met dezelfde aansluitingsmogelijkheden, noem maar op. Uh, Android Honeycomb en uh, dit is het nieuwe paradepaardje van Toshiba. Maar komt pas in 2012 op de markt. Ja, Prijskaartje nou ja. zal ook alweer te hoog zijn waarschijnlijk. 2012 is ook niet zo heel ver weg meer. Nou ja, goed, maar als je iets presenteert en je moet er nou nog vier maanden op wachten, dat, uh, pff, dan ben ik het alweer vergeten. <laughs> okay. tegen, tegen die tijd uh, is de iPad uh, 25 al uit, dus... Maar, ja. nou... De iPad 3 komt ook niet uh, voor 2012. Nee, maar, eh... Uh, ja, Toshiba. Ik, eh... Uh, ben ik geen fan van? Ik geloof niet. <laughs> ik geloof zo weinig in tablets. Ik ben echt een Apple-fanboy, kennelijk. Want, ja, ik kijk ernaar en dan denk ik van... Nou, nee. <laughs> uh, ik heb... Ja, maar wat dan, mee? Ja, die Toshiba Drive, die eerste... Dat was gewoon, is gewoon een joekel van een apparaat... Uh, die, die gewoon erg slecht ontvangen is bij de reviewers, of, uh, niet alleen qua software bugs, maar ook uh, de, het, het gewoon het massief zijn van dat ding. Ik denk dat het die, die, die eerste drive zeg maar gewoon. Weet je waar die deed denken? Aan een Game Boy. Hmm. Dat was je bedrijf, qua dikte. En, en uh, dat was gewoon een Game Boy. Dit, dit, dit, dit, ja. Niet qua functionaliteit hoor, maar echt qua uiterlijk gewoon. Ja, nee, goed. Ik heb ook niet uh, genoeg verstand van uh, Toshiba, denk ik, om ergens zinnigs over te zeggen. Um, die A200, uh, ik heb, uh, het is mij helemaal niet opgevallen deze week. Ik zag, zo, ik zag hem hier op het lijstje staan. Dus uh, ja, ik zou je zij in de gaten houden om te kijken wat. Uh, uh, ...wat voor nieuws daar omheen komt. Ik wist niet eens dat de trival in Nederland te, te bestellen was. Ja, die is, die is ja, sinds een paar dagen te kopen. Maar goed, ik kan me niet voorstellen dat iemand die weet dat de A200 eraan zit te komen... ...nou nog 500 euro gaat besteden aan een A200. Dat kan me niet voorstellen. Niet bestellen, mensen. Niet doen. Nee, niet doen. Hey, ja, precies. Goed. Medium. Medium, mijn merk. Mijn merk. Ja. <laughs> maar een, een, een, een, aan de ene kant een tegenvaller en aan de andere kant een meevaller... Want uh, Medion heeft dus haar tablet gelanceerd, uh, uh, uit mijn hoofd even, ik heb het niet openstaan, maar 10 inch, uh, 10 inch scherm. En Android Honeycomb, ik had uh, de vorige keer gezegd, nou die gaan nooit voor Honeycomb, dat gaat te duur worden voor ze. Daar komt Android 2.2, 2.3 op, uh, op te zitten. Hoezo te maar niet... duur? Sorry? Uh, hoezo is dat te duur om Honeycomb te gebruiken? Nou ja, dat geeft, dat, dat, dat geeft toch een, meer een, een premium prijskaartje aan een, aan een product, waardoor het product voor de consument te duur. Maar het is toch gratis om Android te gebruiken? Daar heb jij wel meer opstand van dan, denk ik. Ja, kijk, het is zo dat uh, Google die biedt gewoon uh, gratis Android aan, zeg maar. We komen zo meteen ja. nog wel eventjes over dat, het, dat, het, dat die regels heel breed liggen. Want ook Amazon gebruikt Android. maar... Wat, wat het ding is, ze mogen het gratis gebruiken. Alleen er zijn een aantal fabrikanten uh, die via rechtszaken uiteindelijk een, een license, cross license fee betalen, bijvoorbeeld aan Apple of bijvoorbeeld aan Microsoft. Vooral ja. Microsoft trouwens. Volgens mij is het de HTC die naar verluid 5 dollar per verkocht apparaat moet betalen aan Microsoft. Uh, en dat komt om patenten die wel met hun Android te maken hebben. Maar daarom uh, Ik wil nog niet zeggen dat Android op zichzelf geld kost bij Google. Het kost in potentie geldt bij Microsoft. Want de patenthouders... die zijn in, in het begin van die patentenstrijd zijn ze niet achter Google aangegaan... maar zijn ze achter de fabrikanten aangegaan... omdat die degene zijn die een product op de markt brengen... en dus daar proberen winst mee te maken. En dat is een van de voorwaarden, zeg maar... om uh, succesvol een, een rechtszaak te beginnen uh, tegen een bedrijf. Dus in plaats van tegen Google... Want die zegt van ja, we geven het gratis weg, wat, uh, wat wil je nou, weet je wel. Uh, is, ondertussen is, is dat sentiment een beetje veranderd, maar dat was aan het begin. En op die manier uh, hebben we dus wel eens argumenten over dat Android gebruiken geld kost. En misschien nog wel meer geld gaat kosten in het, in het verloop van de patentenoorlog. Maar in, op papier, in theorie, is dat niet zo dus. Maar waarom? dan is het bij mij de vraag. Goed, de, ik, ik geloof je. Ook. Maar waarom kiezen dan sommige fabrikanten nog steeds bij de lancering van een nieuwe 10,1 inch tablet of 7 inch tablet voor Android 2.2 of 2.3? Nou, dat heeft denk ik veel meer mee te maken uh, met hoe snel zij hun producten ontwikkelen. Uh, ik denk dat er een heleboel bedrijven gewoon een groot log systeem hebben waar uh, een productlancering en de productontwikkelingscyclus gewoon te lang duurt. Uh, als voorbeeld daarvan uh, die, die, die prepaid-tablet van uh, de phone-house... die bij jou op de voorpagina staat. Mm. Ik denk dat dat op idee op een gegeven moment... vorig jaar misschien al wel gekomen is. Toen uh, de eerste... Uh, uh, well, misschien is dat al wel, soms, bijna twee jaar geleden, denk ik. Nou ja, wat zou het zijn? Anderhalf jaar geleden... met uh, de eerste echte verkoopzijde van de iPad 1... dat iedereen dacht, wauw, dat uh, verkoopt hard. Um, mm. Dat toen zo'n idee al ontstaan is... en dan op een gegeven moment uh, is de eerste versie op papier... Nou, dan regelen ze bij Google regelen ze een, een, een versie van Android. Dus ze downloaden op dat moment waarschijnlijk de meest stabiele versie toen dus kennelijk Froyo. En vanaf dat moment zijn ze het gaan uh, aanpassen zeg maar, op, op hun systeem. En ja, ja maar dat zo de, lang de, ik de, geloof het toch ook niet helemaal. Want ik kijk naar merken als ViewSonic of uh, Argos. Die lanceren nog steeds tablets en ik, ik kan me niet voorstellen dat die een jaar geleden ontwikkeld zijn. Met, met Android 2.2, 2.3. En daarnaast Android Honeycomb tablet. En die 2.2, die 2.3 tablets... die zetten ze als budget tablets in de markt. Maar waarom dan? Ja, dat is misschien een beetje een Apple-achtige truc. Gewoon om inderdaad dan toch... Uh... Uh, het ...verschil tussen je producten te creëren, zodat mensen... Dat, misschien... dat is wat ik zeg, Honeycomb heeft toch een premium gevoel ja. voor consumenten. Oké, okay, nee, maar dat ben ik ook wel met een je eens. Of ben ik helemaal geen fan van Honeycomb. Ik nee, denk ik dat het er niet goed genoeg is, hoor. Ik vind uh, uh, Gingerbread als telefoon-OS uh, en 3.2 de ice cream sandwich waarschijnlijk... ...vind ik het echt heel goed. Maar voor tablets is het wat anders uh, in mijn uh, optiek. Maar ja, ik denk dat het dan een soort kunstmatig verschil creëren is. Net zoals dat... Uh, uh, Apple wel eens wordt verweten dat ze functies uit een bepaalde dat, dat, dat bijvoorbeeld de iPad 1 had al zo dun kunnen zijn als de iPad 2 de techniek was er al maar ze hebben de iPad 1 naar nou, verluid iets dikker gehouden zodat ze bij de iPad 2 kunnen zeggen kijk eens, deze is dun ja precies maar zo werkt het in elke industrie natuurlijk er dus zijn de de de ook de al quad geld. HD ultra HD 3D weet ik veel wat televisies Oh, ja. het, het mooiste voorbeeld is natuurlijk nog wel Intel. Die, die, die, die processoren verkoopt. En dan zegt, van jongens, als je 99 dollar betaalt dan kan je een programmaatje downloaden... en is je computer twee keer zo snel. Ja. Kijk, alles is al mogelijk. Maar het, ja, je moet geld verdienen. Dus je, je stelt alles uit. Want je moet weten dat je... Oké, okay, maar dan is het, het op die manier... manier proberen ze dus uh, is het dan een premium. Want, uh, want waar, hoe we erop kwamen is natuurlijk... dat er volgens mij geen verschil zit... in opstartkosten tussen... Uh, tussen uh, Froyo en Honeycomb met het grote verschil... dat het eigenlijk natuurlijk wel verschil zit... omdat er voor Froyo en voor Gingerbread al zoveel werk is gedaan... door die open source community... dat het integreren van, van verschillende uh, functies waarschijnlijk makkelijker is... dan op de nieuwe versie... waar toch weer dingen in de structuur zijn veranderd. Dus uh, is is waarschijnlijk te putten uit een minder grote voorraad mogelijkheden. Misschien is dat het verschil wel. Ja, dat zou goed kunnen. Ja, dat, dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar nee, goed... Uh, ja. Hey, laten we die, die Galaxy ook. Note, die hebben we al heel kort gehad. De, en, uh, nou ja. Nee, jongen, ik, ik ben nog niet klaar met mijn, uh, oh, mijn Medium tablet, jongen. Is er meer? <laughs> nou, wat ik dus aan het vertellen was, dus het is Android 3.2, op dus het is gewoon het nieuwste van het nieuwste. Oh ja, ja. En, uh, nou ja, goed, dat is ook een beetje waar ik naartoe wilde, want ja, goed, die komt natuurlijk bij de Aldi te liggen, al verkoopt Medion tegenwoordig ook bij de mediamarkt. Ja, met je Aldi. Ja, da daar komt het uiteindelijk wel op terecht. En, en daar, daar ligt gewoon meestal niet het nieuwste van het nieuwste. Maar goed, dit tablet beschikt over redelijk aardige specificaties en ziet er alleen niet uit. Um, maar de prijs, dat viel me eigenlijk het meest tegen. Want een budget tablet uh, kom je toch meestal terecht op, uh, die, die heb je hebt toch nou, voor 200 euro, dan heb je echt wel een redelijke budget tablet. Uh, maar uh, Medium gaat waarschijnlijk richting de prijs van 400 euro en, en dat zie ik gewoon niet gebeuren. Uh, omdat gewoon in Nederland, en denk ik niet alleen in Nederland, Medium gezien wordt als een budgetmerk. Vooral gewoon voor de Aldi omdat ze daar vandaan komen dus um, 400 euro voor een tablet, um, alhoewel er dus 3G uh, connectiviteit op zit, uh, zie ik gewoon niet gebeuren. Dat is eigenlijk uh, wat ik over wilde melden. Nou ja, dat is inderdaad, dus, denk ik, ook over een jaar wel dood. <laughs> toch, toch leuk dat ze het proberen. Ik, uh, Precies. Uh, ik geloof er weer eens niet in. <laughs> Oké, okay, uh, nou, de Galaxy Synthesinoat, zoals ik wel net een klein beetje aangaf, die wil ik eigenlijk een beetje overslaan. daar ben jij ook niks. Lekker belangrijk. En die Fuse tablet. tablets. Ik vind het niet, je vindt het niet wel belangrijk vandaag. <laughs> ik weet het. Ik vind me echt ondertussen dat ik dit zit uh, voor te lezen bijna. denk ik van, nee, wat heb ik dan eigenlijk afgelopen week gelezen over die dingen? Die Galaxy Note. Het is een telefoon en een raar formaat. Wat is daar bijzonder aan? Een, een pen uh, input toch? Ja, er zit een stylus uh, bij. Beter dan uh, de Flyer, zoals jij wel zult, <laughs> zult herinneren. Ja. Er uh, zit er wel een, een, een slot in zeg maar, waar je de pen in kwijt kan, dus je hebt een, dat, dat, dat is een beetje het voordeel ten opzichte van de flyer. en Samsung zegt de beste technieken gebruikt te hebben om dat, die peninput helemaal perfect af te stellen. Maar het komt allemaal weer op hetzelfde neer wat dat betreft. Het unieke van dat ding is gewoon het 5,3 inch scherm wat tussen een smartphone en een tablet in zit, That's it. Er was toch ook al een, een andere phone met 5,3 ofzo? Ik dacht dat er al een ander uh, mobiel was die ook wel zo'n huge scherm had. Nou, die heeft het dan in ieder geval niet, niet zo gepromoot als Samsung dat doet. Oké, okay. nou ja, goed. Uh, ben benieuwd, hoe komt dat ding in Nederland te koop? Ik heb geen flauw idee. Oké, okay, ze zijn nu nog niet... Ze uh, zijn alleen maar gepresenteerd of niet gelanceerd? Nee. Oké. Okay. Oh wel. Terug naar de tablets. View Sonic tablets. Uh, ja, er, wat ik net al een beetje gezegd heb, ViewSonic Sonic staat bekend als een tablets. en heeft nu uh, drie nieuwe exemplaren gelanceerd. Eén uh, redelijk high-end uh, exemplaar in de zin van Android 3.2 Honeycomb, uh, alles erop en eraan. Daarnaast een dual boot tablet, uh, wat zoveel inhoudt als ik kan opstarten in Windows 7 en ik kan opstarten in Android. Uh, dat gaat dan wel over 2.3 geloof ik. Uh, maar dat is een beetje het unieke. Je hebt twee uh, bootsystemen erop zitten. En een, uh, een budget tablet, de 7e. Uh, wat eigenlijk uh, meer een geavanceerde e-reader is. Maar Viewsonic maar doet het altijd goed in het budget, uh, budget segment En als je op zoek bent naar een budget tablet, is dat uh, uh, een goede kwaliteit. Viewsonic uh, is te koop in Nederland. Ja. Ik heb er nog zin. nooit een tablet van gezien. In het echt, zeg maar. Nee. Nee. Nou, het is een goede apparaat. Absoluut. Oké, okay, ik moet misschien maar eens een keer te langs bij de Mediamarkt... als ik uh, dit soort uh, podcasts wil maken. <laughs> <laughs> <laughs> dus kijk hoe die handel eruit ziet. Ja, nee, kijk, ik ken de grote merken wel... en ik heb de meeste ook wel in mijn hand gehad. Maar uh, ik vraag me altijd af bij merken zoals een Medion of een Viewsonic... en eigenlijk ook een klein beetje met Sony... van goh, waarom zou iemand echt voor zo'n merk gaan? Als, als, je, als je kan kiezen uit iPad um, van Apple, Galaxy Tab van uh, Samsung... Ja, maar ja, goed, dan snap ik. Je ja, argument tegenover Sony is dan... Of uh, ja, waarom Sony mensen of is, is Sony, het... voor Sony gaan... is omdat mensen Sony-fan zijn. Waarom gaan mensen voor Asus vaak... Uh, of voor Acer is dat ze Asus of Acer-fan zijn. Dat is nou helemaal zo. Nou, ik denk, uh, ik denk juist dat... Kijk, Sony is... Daarom hoorde je me al twijfelen, denk ik. Sony is misschien niet het goede voorbeeld. En dat is ook zo'n randgeval... dat ik wel meer in geloof. Maar Asus denk ik niet dat mensen dat hebben gekocht... omdat ze fan zijn van het merk. Ik denk dat ze dat hebben gekocht omdat ze graag die transformer wouden hebben, omdat die dan een soort hybride is tussen, uh, tussen laptop en, en tablet, of netbook en tablet, zeg maar. Ja, dat is op zoek. En absoluut. ik denk dat dat ook een van de belangrijkste redenen is. Uh, en de, denkst, ik Sfeer, er zijn echt genoeg Mogolen die als, als Apple morgen uh, i-fiets op de, op de markt brengt. en dat is, het is een fiets met vierkante wielen, kopen er nog steeds mensen het. Ja, ligt, ligt die merken. Uh, uh, uh, affiniteit, of in ieder geval die merkverbondenheid ligt een stuk hoger, denk ik. Dus ik eh, kijk, en dan heb ik dat met uh, Asus... kan je er misschien dan een heel klein beetje nog een, uh, nou, een zaak van maken. Maar met Medion en ViewSonic... Uh, sorry hoor, nee, ik heb er nog ja, nooit van gehoord. De, de, de, de, ja, ViewSonic is toch niet juist het verkeerde voorbeeld? Ik wil zeggen, dat zijn budget tablets, Maar ja, als je hem voor 400 euro in de markt gaat zetten... dan houdt dat ook op. Um, maar een ViewSonic hè, die een tablet voor 150 euro, 200 euro verkoopt... De doelgroep uh, waar zij op richten... kijkt niet zozeer naar merken. Die willen gewoon een tablet. Omdat het een tablet is met leuke functionaliteiten. En het schijt aan welk merk het is. Zou dat wel eens de ondergang kunnen zijn... van Android als pl platform? Dat gewoon al die differentiatie... en dan vooral de, de mensen die wat minder geïnteresseerd... of minder moeite steken in het uitzoeken... hoe ze dat ding kunnen laten doen wat ze willen. Mm -hmm. Ze zien een voorbeeld van een, een, een iPad... Uh, of een Galaxy Tab. Uh, zeg maar een voorbeeld van een goed... High-end uh, tablet. Dus ze denken: mm -hmm. Wauw, nou, dat vind ik ook wel handig. Maar ja, 5 Meijer is me een beetje te veel geld. Ik koop een uh, wat goedkopere tablet. Ja. Um, en dan komen ze thuis en dan, na drie weken, volgens mij, voor mijn gevoel, liggen die dingen dan uiteindelijk altijd gewoon maar op de, op de keukentafel en pakken ze het haast niet. Omdat uh, uh, als ze, ze iPadclub.nl openen of AndroidWord.nl openen en, en zien van: Oh, uh, de FIFA 2020 uh, is uitgekomen voor uh, 2,99 uh, in de App Store. En dan gaan ze kijken en dan komen ze erachter... Oh, we hebben eigenlijk helemaal geen App Store. Of dit is een soort andere ja, App Ja, maar ik denk of... niet dat dat de doelgroep is die aan die tablets zit. Ik denk uh, dat die mensen geen iPad in hun handen hebben gehad. Die hebben geen uh, Galaxy S10.1 in hun handen gehad. Die horen van tablets yeah. of die... Uh, die willen gewoon iets mobiels hebben. Ga naar een winkel. Die vragen, ik wil uh, iets hebben om uh, films op te kijken op de bank. En ik wil niet meer dan 200 euro betalen. Die mensen die, die kijken niet naar een iPad. Die kijken niet naar een Galaxy Tab. Ik denk niet dat dat uh, een probleem moet zijn. En dat het echt bijna twee aparte markten zijn. Ja, oké. Okay. Ah, ik kan me dat wel voorstellen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen. Dat het met een, met een productgroep, dat dat in principe zo jong is. Mm -hmm. uh, dat als je, als je maar genoeg ontevreden klanten hebt op een gegeven moment in die productgroep. Dan is die productgroep een beetje gedoemd. Uh, oh ja, ook, ook, ook al is het de schuld van de consument zelf, zeg maar. Dat ze niet goed nadenken of niet genoeg budget vrij proberen te maken voor, je, voor zijn aankoop. Koop dan geen tablet of zo. Zeg nee, maar. Ja, absoluut. Maar je moet ook rekening houden dat wij natuurlijk. Uh, dan de gemiddelde consument. Ik tenminste. Kijk, uh, ik, heb, nou, ik kan nu wel een voorbeeld gaan noemen. Ik zal geen uh, winkelhuisname noemen. Maar ik heb uh, twee weken geleden een tablet opgestuurd gekregen. Um, om een review van te maken. Nou, dat, dat, dat viel gewoon uh, niet te doen. Dat, dat ding werkte gewoon niet. Een resisti resistief touchscreen... Wat, wat gewoon geen mogelijkheid te, uh, te bedienen viel. Een tablet die bijna uit elkaar viel. En waar gewoon geen functionaliteit uit te halen viel. Um, dat is voor mij... is dat mogelijkheid om mee te werken. Ik heb een vriendin uh, daar even mee laten spelen. En nou, die wist al aardig... Uh, uh, mee om te gaan en wat leuke spelletjes te spelen. En dat toont dat... dat ik zoveel meer gewend ben omdat ik een iPad en een Galaxy Tab en weet ik wat in mijn handen heb gehad um, dat ik weet wat ik wil van een uh, van een bedrijf van een, van een tablet dat kan ik niet meer uit een budget tablet halen maar ik kan me voorstellen dat mens, mensen die echt gewoon op zoek zijn naar iets goedkoops het verschil gewoon niet merken en ook met een resistief touchscreen en een tablet die maar vier uur meegaat heel veel plezier kunnen hebben oké okay, fair enough fair enough Oké, okay, nou, dat, ik hoop dat er volgende week geen IFA is. Hè. Dit soort uh, nieuwsberichtjes kort achter elkaar. Uh, en kort, dat werkt. Ik hoop is. dat er geen IFA is, jongen, jongen. En uh, dat kort, dat werkt, uh, dat niet. We geen innovativiteit op die manier, hè? Nee, maar ik, ik ben gewoon... Ik, ik weet niet. Ik denk, uh, als je op een gegeven moment uh, 500 euro uitgeeft aan een, aan een apparaat... wat een frustratie dat moet opleveren. Dat je de deur nog niet achter je dicht kan doen. En er is alweer een nieuwe tablet aangekondigd. Het is een beetje zoals de PC-markt werkte. Een, een ja, tijdens... maar zo werkt toch elke markt? Op het nou, je kan je, kan je kon niet meer omdraaien. Of er zijn al zes nieuwe televisies gepresenteerd. En zo gaat het op elke markt. Ja, ik weet niet. Ik, kan, ik, kan, ja, ik denk dat dat toch met een Apple-verleden dan te maken heeft. Dat, dat ik me daar minder goed overheen kan zetten, zeg maar. Ja, jij wacht gewoon elk jaar netjes op een nieuw product. Ja, al kopen het niet per se alleen Apple, hoor. Maar... Uh... Het is wel, ik vind het is wel. Het waar je naar kijkt. Uh, nou, op het moment ben ik wel voor mobiel sowieso meer van Android gecharmeerd. Mm. Uh, op dit moment. Voor uh, een tablet uh, is het inderdaad. Voor uh, de wensen die ik heb uit zo'n apparaat, no contest. Is het wel, uh, is het wel Apple, inderdaad. Oké. Dell en Baidu werken samen aan tablets en smartphones. 10 minuten geleden of zo, of ondertussen een klein uurtje geleden, <laughs> op nu.nl. Ja, ik, ik zag het voorbij komen. Ik heb er zelf nog niks over geplaatst. Uh, ik weet niet of, ik, of het ook echt voor uh, de Hollanders interessant gaat zijn, of de Europeanen uh, op zich. Ja, vooral voor Azië, denk ik juist. Ja, daar is Baidu natuurlijk al uh, enigszins groot, tenminste groot, heel groot zelfs. De grootste gewoon? Ja, en uh, Dell wil sa samen met de Chinese bedrijven gaan samenwerken om dus uh, zowel tablets als smartphones uh, te lanceren en dan de concurrentie aan te gaan uh, met Android. Smart. Phone, ja. Nou ja, slim gewoon. Uh, top. Ik, uh, ik zit me een tijdje af te vragen wanneer Dell nou eens een keer wat gaat doen. Uh, die dell en zal uitbangen. Sorry. Ik geloof niet, maar in, in zoverre Delft kwam Del wel een beetje bij mij in de picture met het webOS-verhaal en dat soort dingen. Ik dacht van, nou ja, misschien maar eens kijken wat daar gaat gebeuren. We mm zien -hmm. in ieder geval een van de namen die je dan, uh, die je dan voor je ziet. <coughs> uh, sorry hoor. Even een klein schokje water. Ja, geen probleem. Maar ik verwacht wel wat van dat, dat, dat Baidu. Kijk, Baidu is net zo groot als Google. Als je het, als je het naast elkaar gaat zetten, eh, nou, misschien niet helemaal. Maar heeft dezelfde mogelijkheden, heeft ja. dezelfde resources. Um, en kan gewoon een groot besturingssysteem lanceren. Ze zeggen ook gewoon letterlijk van, uh, we willen iets lanceren dat vergelijkbaar is met Android. Nou ja, ja. Uh, het kan alleen maar goed zijn voor de markt, zou ik zeggen. Ja, nee, maar ik denk dat het slim is van Dell dat ze zich niet in het, uh, in het gevoel in Amerika en Europese markten proberen te storten nu. Daar is die strijd al uh, flink gaande. En ik denk dat, ja. we wel, uh, dat het geen uh, domme set is om, um, om je eieren in een Aziatisch mandje te leggen dit keer. Dus uh, nou, was, uh, ik ben benieuwd. Daar zie ik pas ja. wat dingen uitkomen. Absoluut. En dan van het Aziatische nieuws, wat niet interessant is voor ons Nederlanders. <lacht> nou, ander dat... nieuws dat niet alleen interessant is voor Nederlanders. Uh, nog niet, nog niet. De Amazon Tablet. Ja. De vorige, de vorige week hadden we het daar al even over gehad hè? van wat gaat dat nou worden uh, aan de ene kant verwachten we er veel van aan de andere kant wordt het helemaal niks maar uh, er is wat meer bekend uh, geworden aangezien iemand van this is my next uh, volgens mij nee of... nee. MD uh, Tech, uh, TechCrunch was het yeah. TechCrunch uh, die heeft uh, inderdaad een hands-on ervaring mogen hebben met deze uh, eerste uh, Amazon tablet 7 inch en uh, heeft daar wat mooi omschreven hoe het ding in elkaar steekt, mocht je geen foto's of video's plaatsen. Maar daar ben jij van onder de indruk. Ja, en, en s, s, uh, misschien is het wel handig om het meteen bij te zetten. Als er iemand een fanboy is van Apple, dan is het die MG Siegler wel. Ik bedoel, Die man <laughs> die kan dus gewoon geen drie regels tikken zonder Apple te, te vergelijken. En hm. dan lees ik zijn stukje over de Kindle en dan zie ik eigenlijk... Heel weinig vergelijking met Apple. Wat sowieso ik een van de sterke punten van een 7-inch tablet. Sowieso vind. Uh, dat die vergelijking veel sneller gemaakt wordt. Met een, met een playbook of een flyer. Of een andere 7-inch tablet. Uh, dat lijkt me dus slim om een markt te betreden. Met een ander formaat dan, uh, dan de marktleider. Mm -hmm. uh, dan valt me op dat. Uh, zelfs MG Ziegler zeg maar. Redelijk positief is. En ja ik ben wel fan van uh, Apple van deze geruchten, of in ieder geval van dit product. Uh, eerste punt is natuurlijk, ze doen een 7.7 uh, tablet de deur uit... en daarmee proberen ze dus te voorkomen... dat ze inderdaad vergeleken worden met een iPad 2. Mm -hmm. Nou, dat lijkt me gewoon heel erg verstandig. Uh, in een eerste podcast hebben we het er een klein beetje over... volgens mij zelfs wel een beetje uitgebreid over gehad... dat ik denk dat het heel slim is dat Amazon... Uh, zich richt op het verkopen van een nieuw nieuwe toegang tot hun webstore. En dat is wat die tablet voor hun is. Hè. Het is dus gewoon een extra raam in hun winkeltje. En dat is uh, een verschil ten opzichte van uh, Google. Die probeert extra signalen te verzamelen. Uh, mm -hmm. Dat is een verschil ten opzichte van Apple... want die proberen gewoon op de hardware te... of die proberen niet, die zijn gewoon succesvol... maar die verdienen hun muntjes met de hardware. En Amazon die gaat uh, verdienen met deze tablet omdat ze het leveren met Amazon Prime. Dat is een 80 dollar product normaal gesproken. Uh, en dan koop je als, als consument een jaar lang gratis uh, verzending. Ja. En dat, die tablet gaat waarschijnlijk 250 dollar kosten... inclusief zo'n Amazon Prime voor een jaar. Dus laat zeggen, uh, dat zit er dus bij. Dus daar komt de prijs van die, van die tablet nog lager te liggen. En daarmee verkoop je dus een relatief goedkoop ding... waarvan mensen alleen maar toegang hebben tot jouw Amazon-producten. Want ze hebben dus geen Google Docs, uh, of geen Google Apps proberen, uh, bedoel ik. Die kunnen er wel op, maar er is geen Google Android Market. Nee, er is de Amazon Android Market. Overigens hoeven mensen zich daar niet zoveel zorgen over te maken... want dat ding is enorm uitgebreid. En is in vele opzichten zelfs wel beter dan uh, de, de Android Market in mijn, uh, in mijn optiek. Mm -hmm. uh, al zijn ze iets minder goed met de developers, gaan ze om. Maar goed, dat is uh, iemand anders een probleem. Uh, maar zo hebben ze dus verkopen ze een tablet. Als je de videoplayer opent, is het de Amazon VideoPlayer, de Instant Player, een soort Amazon Netflix zeg maar. Als ja. je de MusicPlayer komt, kom je op, op Amazon Cloud Drive, heet dat volgens mij. Hun uh, muziekdienst. De eerste trouwens die uh, de muziekdienst in de cloud ging, uh, ging openen zeg maar. Uh, Amazon die verkoopt natuurlijk bergen aan muziek, zowel digitaal uh, als uh, analoog nog. En hebben dus gewoon de, de juiste contacten in, in, in die mediamarkten... Zeg maar, om, om dit soort diensten goed te kunnen aanbieden. Zowel qua films, boeken zijn ze de absolute grootste... in zowel print als, uh, als e-boeken natuurlijk met hun Kindle. Uh, en al die dingen die zijn zo enorm geïntegreerd met deze supergoedkope tablet... Want ik noem hem eigenlijk dus gewoon 170 dollar. Hè? Want die, die Amazon Prime zit erbij. Uh, en omdat je dus gratis verzending krijgt... Uh, ga je dus ook echt alles daar bestellen. Want Amazon is gewoon goedkoop. Mm -hmm. ik bedoel, ze werken met verschillende leveranciers... en ze hebben zelfs prijsvergelijkingen binnen hun, uh, hun ecosysteem, zeg maar. Uh, dus je kan daar van tampen wc-papier... tot tablets, tot uh, 3D-televisies... en alles ertussenin kan je er gewoon doen. Er zijn... Mensen die gewoon hun boodschappen doen bij Amazon. En dat gaan ze natuurlijk helemaal doen. Of nog vaker doen. Uh, op het moment dat ze een Amazon tablet hebben. En die Amazon tablet is dus gewoon nogmaals volledig ingericht... om alles wat je doet bij Amazon te doen. En dan heb ik het niet over alles wat je doet zoals Twitter of zo. Nee, dat is gewoon op Twitter.com of de Twitter app of whatever. Maar nee, alles wat je uitgeeft en alles wat je consumeert aan content... Uh, waar je voor betaalt, dus... Uh, uh, Kindle Singles is bijvoorbeeld in Amerika ook heel, heel groot. Het zijn korte uh, opinion pieces of korte verhalen. Uh, versies van de New York Times, dat soort dingen. Die kunnen vanaf nu allemaal nog makkelijker dan ooit... geconsumeerd worden op zo'n apparaatje waar iedereen zo'n fan van is. En ja. dat is dus waarom uh, uh, Amazon op een heel andere manier kan gaan concurreren... Uh, in die markt dan, dan, dan de Samsung of uh, de, de Google Vendors het doen. Zeg nou ja, maar. Absoluut. al Alleen uh, ik zie niet zo goed als concurreren dan eigenlijk. Het is, het is eigenlijk een heel nieuw eigen ding. Of heel nieuw. Het is, het is gewoon een eigen, een eigen markt. Je uh, concurreert nou, eigenlijk niet. Uh, ja, nou ja. Ik snap wat je daar bedoelt. Uiteindelijk zullen mensen toch één tablet kopen, denk ik. Jawel, of, ja. misschien twee, maar dus uiteindelijk concurreer je wel natuurlijk tegen een andere aankoop, maar het is wel wat je zegt: het is een heel gesloten systeem. En wat natuurlijk heel belangrijk is: het is uh, ik denk niet dat ze er heel erg over gaan praten dat het een Android-tablet is. Ze hebben hun hele eigen uh, saus er overheen gegooid, net zoals HTC Sense en Samsung, nog wat uh, uh, Sensation of zo, hoe heet het bij Samsung? TouchWiz. TouchWiz -touch en dat soort dingen, maar. Die, dat zijn overtuigd Android-tablets. Zo worden ze ook gemarkt. En Amazon die gaat dat helemaal uh, uh, buiten Google houden. Uh, of bu buiten Android, denk ik. En die noemen het gewoon de Amazon-tablet. En ze zullen wel niet zomaar kunnen zeggen hey, met Amazon OS. Maar ze zullen dus niet er heel erg mee adverteren van dit is een Android-apparaat. Nee, dit is je eigen ecosysteem. En je kan er donder op zeggen dat die luxere tablet die volgend jaar uitkomt... Uh, qua apps en, en integratie... Natuurlijk, wel goed werkt met de nu eerder gelanceerde. En voordat je het weet, dan heb je na twee of drie generaties, heb je dus inderdaad wel je eigen Android-ecosysteem. Maar wat volledig wordt gezien als een Amazon Android-systeem. Uh, maar, maar ik zie toch, ja. Denk je niet dat dat. juist dat die geslotenheid. Uh, een probleem gaat voor me straks, want uh, juist bij Apple is, is bij veel uh, niet-Apple-fans het, het uh, argument van ja, zo gesloten en, uh, en noem maar op. Uh, gaat dat Amazon geen part spelen straks? Uh, nou ja, het is, het is zowel een voordeel als een nadeel. Uh, ik denk dat het uh, zakelijk gezien gewoon best wel slim is om mensen een beetje op te sluiten in je eigen ecosysteem. Uh, we hebben het er al eerder over gehad. Het kost mij gewoon een hoop geld om over te stappen, stappen naar een Android-tablet, omdat ik mijn apps ook wil kopen. Tenzij ik in hetzelfde ecosysteem blijf, dan kan ik mijn apps gebruiken. En hetzelfde gaat denk ik soort of gelden voor op termijn hoor, voor, voor Amazon. Dus uh, is het makkelijker voor de mensen om binnen, binnen Amazon hun geld uit te geven. Vooral omdat ze hun geld gaan verdienen met al die aankopen die gedaan gaan worden. Hè, via van media, maar vooral ook van producten via die Amazon-tablet. Uh, hm. Denk ik dat dat zakelijk gezien wel interessant is. Of, of de consument dat pikt. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk dat alleen de bovenlaag uh, technologie, schrijvers of whatever. Uh, mensen die er geïnteresseerd in zijn. Die zich daar een beetje aan hergeren. De meeste en, mensen de, en de tweede versie, de 10 de, de inch tablet. zeg maar. Denk je dat dat het, uh, hetzelfde gesloten systeem zal bevatten? Of zal het echt een tablet zijn? Want ik zie dit meer als een... Uh, geavanceerde e-reader. Dan zie ik het eigenlijk, die 7-inch tablet. Ja. En ik denk je dat die 10-inch een... dan een uh, geavanceerde tablet gaat zijn? Uh, nee, nee, ik denk dat dat... Uh, uh, nou, dat is een, ra een rare vraag. Ik heb... Of in ieder geval een rare vraag. Kijk, in mijn stukje over de, over de kinderen noem ik het inderdaad... een geavanceerde e-reader en een... Of uh, ja, een geavanceerde e-reader en een low-end tablet, zeg maar. Uh, ik denk dat de 10.1 een geavanceerde e-reader is... Voor veel mensen die er kennelijk mee om kunnen gaan dat je het niet op e-ink leest. Uh, dat is een heel andere discussie uh, waar ik overigens vol aan de kant van de e-ink gebruikers sta. Uh, maar goed, er zijn ook een heleboel mensen die zeggen dat de iPad een goede e-reader is. Of dat de Samsung Galaxy Tab een goede e-reader is. Dus voor al die mensen is het kennelijk wel acceptabel. Dus dan noem ik het nog steeds een high-end e-reader en een high-end tablet. Uh, maar wel met het gesloten systeem van Android weer, denk ik. Ik kan me niet voorstellen dat ze daar wel bijvoorbeeld de Google-deal hebben... zodat ze alle Google-apps ge geïntegreerd hebben en dat soort dingen. Maar dat, dat zou eigenlijk ook betekenen dat, dat er ook een, een wat oudere versie van Android op zal komen... met een eigen uh, Amazon-schilder overheen. Ja, ja, maar dat is dus het hele ding. Ik denk dat zij daar helemaal geen aandacht aan gaan besteden. Het moet niet boeien dat het een Android-tablet is. Ik denk dat... Uh, of, uh, dat vinden zij dan. Hè? Kijk, mm -hmm. ik denk wel dat als je... Stel dan, we gaan nu een jaar uh, de toekomst in. En dan heb je dus die 7 en die 10 in zijn op de markt. Als er een update voor de 7 komt, dan komt die er ook voor de, voor de 10. Maar dat is dan de Amazon Android update, zeg maar. Dus zij zullen wel binnen hun eigen uh, uh, fork, noemen ze dat, hè? eigen aftakking van Android verder blijven ontwikkelen. En updates pushen naar alle apparaten die... Uh, Binnen, binnen dat Android-ecosysteem op die manier gelanceerd gaan worden. Ja. Maar dat, dat gaan ze doen omdat ze uh, helemaal niet meer zo geassocieerd willen worden met, met, met Android, denk ik. Ik denk dat dat helemaal niet de bedoeling is. Android is natuurlijk door Google op de markt gezet als een open source, uh, vrij te gebruiken, mobiel operating system. En ja. wat de meeste uh, uh, fabrikanten nu hebben gedaan... ...is het gebruiken als deze mobiel is Android... ...en de updates van Android, want dat is ook waar we over klagen... Hè? ...want uh, Ice Cream Sandwich is 3.2 volgens mij, of is dat 4? Nee, dat is 4. Oké, okay, nou ja, goed. Ik uh, bedoel, uh, Honeycomb natuurlijk is uh, dan 3 en 3.2 noem ik het allemaal op... ...en dan zeg ik van, ah, waarom is deze niet op mijn uh, HTC Flyer nog te vinden? Dit is toch een tablet? Ja. Dat komt omdat ze dat zeggen van, ja, maar uh, wij zijn een Android-tablet... ...en Android dit en Android dat... Amazon die gaat daar helemaal niets over zeggen. Die zegt, dit is een Amazon-tablet. Ja. En als er een nieuwe update komt vanuit Amazon... dan gaan ze dat pushen van, noem het nu... Ze nemen alleen die, die Froyo, die 2.2, als basis. Ik denk dat we vanaf nu zeg maar ook nooit meer het woord Froyo gaan zien voorkomen... in beschrijvingen bij Amazon. Heel Android wordt zo min mogelijk genoemd. Ze zullen vast iets moeten doen om het te erkennen, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat ze daar... ...energie en uh, uh, de spotlight op gaan proberen te zetten, zetten. Oké, okay, nou interessant. Wat, nu. wat vind jij van de Amazon uh, tablet dan in zoverre? Ja, ik, ik, ik, ik weet het nog niet. En, en dat het, het, het, vooral het, het gesloten systeem beangstigt me... ...om het maar even heel erg overdreven te zeggen... Um, ik kan me niet voorstellen, voor mij persoonlijk dan, om, om een, een tablet te gebruiken waar ik alleen maar van weet van uh, nou goed, ik heb toegang tot Amazon. Uh, that's it. Uh, ik kan nergens anders terecht uh, voor diensten of, of wat dan ook. Ja, nou, nee, dat is volgens mij uh, wil het niet zeggen dat je niet op Google.com mag komen of zo. Nee, het is gewoon dat is... niet geïntegreerd. Nee, maar je bent echt afhankelijk van Amazon. En als, nou, ik weet dat er nou ook mensen zullen zeggen... ja, als jij een uh, iPad koopt, ben je ook afhankelijk van Apple. Ja, dat klopt. Ja, maar ik denk dat... Uh, ja. Nou, een heel belangrijk argument wat ik eigenlijk vergeet... wat, wat, wat echt heel belangrijk is... Uh, als ik een, uh, een Android-mobiel in mijn broekzak heb... of hier heb liggen, of een tablet of wat dan ook... en ik kijk naar de hand... is het mij niet altijd duidelijk van... hoe betaal ik nou voor die app van 2 dollar, weet je Moet mm -hmm. ik een creditcard, hoe, hoe werkt het... Uh? Google die heeft, weet een heleboel dingen van, van ons tot nu toe, maar ja. is, het is niet, uh, in Nederland zeker niet, maar ook in Amerika is het maar heel beperkt hoor met Google Wallet. Het is toch niet echt een, een, uh, een partij die onze creditcard of onze betalingsgegevens onfile heeft, zeg maar. Uh, hm. Wat Apple bijvoorbeeld met iTunes natuurlijk wel heel goed heeft opgebouwd. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor Amazon. Ik heb ook mijn creditcardgegevens gewoon op Amazon staan... omdat ik vaak een Kindle-boekje koop of wat dan ook. Uh, of iets anders bestel via Amazon. Ik heb, ik heb daar zelfs one-click-buy, weet je wel. Gewoon zo'n... Uh, uh, niet, niet die dienst, zeg maar, maar op hunzelf. Uh, dat je het snel kan afrekenen... omdat ze toch weten dat ik wel betaal. Uh, dat is natuurlijk wel een, een, een gebruikersgroep... die ze enorm hebben opgebouwd... Uh, uh, nog voordat er überhaupt sprake was... Van, van, van, van dit soort digitale producten om het aan te kopen... Maar Amazon heeft dus duidelijk een, een reputatie van uh, betrouwbaar. en dat je daar dingen afrekent, zeg maar. Hè, voor consumenten. Ja, maar en... dat, dat is nou juist het, het, het ding wat, wat mij dwars zit. Het is een winkel. Ja, maar daarom zullen ze, denk ik. Ja, maar een winkel is geen tabletfabrikant. En is ook geen uh, uh, software ondersteuning. Ja, nou, Amazon is Een natuurlijk... softwarefabrikant. Kijk, als je iemand te vergelijken is met Steve Jobs, denk ik, is het Jeff Bezos. Die niet ja, dat zal best, maar dan maakt Amazon nog steeds geen fabrikant. Nee, nee maar uh, ze hebben deze week, of afgelopen week, is ook nog een space shuttle van hun gecrashed. Ik bedoel, deze mensen die zijn hard bezig met allerlei innovaties. En correct, het is uh, begonnen als, als winkel, alleen... Uh, Google is begonnen als search engine... en die kunnen we natuurlijk ook niet afschrijven als mobiel OS. En uh, Apple die is natuurlijk ook uh, ooit eens een keer ergens anders begonnen. Uh, wel natuurlijk met computers, daar gaat het niet om. Maar, uh, dus ja, ik, ik weet niet of ik dat echt een argument vind. Ja, maar het, zijn, wel... nou twee, het zijn nu twee dingen. Je gaat van, van winkel, want daar hou ik het gewoon even op. Amazon is voor mij nog steeds een winkel. Um, je gaat van winkel naar software en hardwarefabrikant. Je gaat niet, je gaat niet als Google naar, uh, naar software... En, en je blijft uh, internet doen. En je gaat niet als, uh, als Apple al. app naar een computer naar een tablet. Nee, je gaat hele andere dingen doen. Ja, nou, en ik zie dat dus helemaal niet zo anders. Want met de Kindle, hè, de e-reader, zijn, ja. zijn ze al fabrikant. Ja. En die software, daardoor, daar kiezen ze dus voor om een goede basis kennelijk te nemen. Of iets wat ze als goede basis zien, een, een Android pakket. Die ze vervolgens uh, forken, hè, aftakken en dus helemaal zichzelf gaan maken. Uh, of hun eigen gaan maken, zeg maar. Uh, en dat, het feit dat het een winkel is, is juist wat het zo interessant maakt voor Amazon. Om die dingen goedkoop te kunnen verkopen. Omdat ze dat toch wel terugverdienen uh, uh, met de Absoluut, daar nee, ben ik het helemaal mee eens. Wordt gedaan. Ik wacht de consument daar die niet eens, weer zo volop inspringt. Ik heb, we hebben volgens mij even een heel erg slechte verbinding, hoor je mij? Martijn? Ja, ik hoor jou heel goed. Gelukkig ben je weer terug. Ik hoorde jou eventjes ja. niet. Uh, ja, oh. ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat jij de populariteit van Amazon onderschat. In Amerika is Amazon echt... Uh, kijk, wij hebben Bol.com wat groot is, maar mm -hmm. dat is niet te vergelijken met Amazon. Hè? Amazon is echt huge in Amerika. Het is zeg maar de Walmart, uh, 7-Eleven en, en uh, uh, wat is nou die derde Best Buy in één op het internet voor de Amerikanen. Hè? En ja. uh, het andere uh, argument, dus het ene argument of een van de argumenten is dus van goh, mensen die weten dat ze geld kunnen uitgeven binnen die Amazon, uh, binnen dat Amazon-ecosysteem en dan misschien ook via de tablet. En omdat het een gesloten systeem wordt, die overigens wel dus dus aangesloten op het Amazon App Store zie ik dus nog een ander ding wel gebeuren in potentie. is namelijk dat de developers weglopen bij het Android Open Platform... en ik zit nu in de lucht hier aanhalingstekens te maken... en naar het Android gesloten platform van Amazon gaan... omdat ze daar, net zoals je dat ziet bij bijvoorbeeld iOS... weten dat ze ergens in een ecosysteem terechtkomen waar alle gebruikers... Uh, creditcard en betaalgegevens hebben gekoppeld... en waar de gebruikers ook de associatie hebben van... oh, dit is een winkel, wat jij zegt, hè? hier koop ik dingen. En mm -hmm. oh, deze app koop ik voor mijn tablet. En net zoals dat ik op iOS kijk... ik ben helemaal nooit verbaasd als ik 1 dollar moet betalen of zo... voor een app op iOS. Ik ben wel verbaasd als ik het op mijn Android moet doen. Dat is toch anders. En dan raak ik meteen... Van, oh, is het via Google Wallet? En ondertussen heb ik het wel uitgezocht. Maar dat is natuurlijk een groot probleem met mensen. Ik ken, ik ken echt tientallen mensen met, Amazon, of, uh, met Android dingen... die niet eens betaalgegevens in hebben gevuld op hun uh, mobiel. Die mm -hmm. kopen niet eens de, uh, uh, uh, betaalde, betaalde apps. En dus krijg je de, de, de serieuzere developers... die zouden wel eens kunnen overstappen naar dat Amazon-gesloten systeem... En ja, dat uh, uh, blijkt natuurlijk altijd wel belangrijk te zijn, hè? je app-ecosystem. Dus daarom ben ik, uh, ben ik er wel fan van. Ik denk dat dat, uh, moeten we het bijna even afsluiten misschien, uh, uh, de Amazon-dingen. Jij mag natuurlijk over zeggen wat je wil. Ik weet niet of je nog wat uh, naar voren wil brengen. <laughs> nou, ik denk dat het op een andere manier naar kijken. Jij, jij bekijkt het echt als een integratie met, met een... Uh... Uh, met, met een systeem en ik zie het echt als, als losstaande, uh, losstaande tablet, want dat is voor mij meer het interessante. Ja, 100%. Uh. We staan er inderdaad echt, echt anders tegenover, denk ik dan. Want ja. uh, wat voor mij echt aan alle argumenten ter grondslag ligt... Apple is een hardwarefabrikant die verdient geld op hardware. Google is een search engine advertentieboer... Die verdient zijn geld met signalen verzamelen. Dat zie je nu ook met Google+. Dat is gewoon om signalen te verzamelen. Dat is niet, dat is niet per definitie slecht, maar dat is wel het doel achter dat sociale netwerk van, van hmm. ze. Anders blijven ze achter op, op die markt. Je ziet het met Android, dat ze dat gratis uh, weggeven. Want er zit in zoverre geen verdienmodel op Android. Behalve dat iedere Android-mobiel verzamelt gegevens, uh, signalen hè, noemen ze het. Voor, voor Google, zodat ze die advertenties, de, wat hun core business hebben, dat ze daar weer meer op kunnen verdienen. En Amazon is precies zoals jij zegt, een winkel. En die verkopen dus nu een winkeltablet, zeg maar. En ik, ja, zo, dat, dat ligt aan iedere, ieder argument de grondslag, denk ik. En ik denk dat dat juist ook het sterke is van, van alle drie de bedrijven, hoor. Nee, absoluut. Maar mee eens. daar kunnen ze absoluut groter worden. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we in rapid fire. Of, we moeten zo'n zo, zo bumper maken, weet je ook. Oh, rapid fire. Of, even de update van, van, van, van vorige week. Uh, Samsung koopt webOS niet. Ja, wat ik. heb het fout. Uh, nee, ja, jammer. Uh, inderdaad tijdens de IFA heeft de CEO uh, van Samsung aangegeven van uh, dat gaan we dus niet doen. En dat gaan we nu niet doen. En dat gaan we nooit niet doen. Oké, okay, ja, nou ja, goed. Ze hebben het nu inderdaad zo hard geroepen. dat ik zit te denken: van, Oh, gaan ze het doen? <laughs> <laughs> nou ja, het vreemde is nou: uh, Intel uh, wil uh, Migo waarschijnlijk uh, aan de kant schuiven. en dan gaan er we weer de geruchten dat Samsung dat wil overnemen. Ja, goed. ja ik heb daar weinig over gelezen. Jij ja, had het er aan het begin al eventjes over, maar in ieder geval in ons voorgesprek, gesprek, zeg maar. Want ja. we hebben elkaar wel een hele tien minuten gesproken voordat we op uh, record <laughs> drukten. Uh, ja. Even kijken, ja, ik heb er nog niet zoveel uh, van gehoord. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. En nee, ja, het als zijn dezelfde, de doen, dezelfde. Snap ja. ik het niet, dan snap ik het niet. Dus, nee. uh, conclusie, webOS is gewoon nog steeds dood. Ja, het, het, ik heb ook gelezen dat HP nou echt een, een aparte bedrijfsdivisie wil gaan zetten en er gewoon mee door wil gaan. Ja, nee, dat zeggen ze al vanaf het begin. Of in ieder geval, zodra ze realiseren dat. Ja, maar toen hadden ze nog niet echt plannen van hoe gaan we het aanpakken? Gaan we dat binnen een uh, eigen divisie doen? Gaan we dat als een apart bedrijf opzetten? Noem maar op. Ze zijn daar nou wel concreet mee bezig, lijkt het. Ja, nee, dat heb ik ook begrepen. Het, het, het zou dan zijn dat ook WebOS weer gesplitst wordt in twee divisies. De hardware-divisie, die dus eigenlijk zo snel mogelijk dood moet, die komt dus nu nog een tijdje onder, onder het ene, uh, onder Personal System Group te vallen. En dan de software divisie die komt onder strategy volgens mij te vallen. En dat is inderdaad wel een verschil. En ja, dat is in zoverre het enige verschil is dat ze dat nu gezegd hebben. En ik kan me nog steeds niet voorstellen dat dat genoeg vertrouwen oplevert... ...bij zowel consument, maar vooral ook bij developers om dat nog... Uh, nee joh, elke dag dat het langer duurt is een dag te veel. Dus ja joh, dus dat, dat, ik, ik denk dat dat nog steeds uh, hartstikke jammer is... ...maar dat het nog steeds dood is... Ja. Uh, Vorige week hebben we het toch best wel lang over gehad. En hield ik een beetje vol van uh, Amazon, of, uh, Facebook en Microsoft. Facebook en Microsoft. En uh, als update erover... Facebook die gaat binnenkort zijn eigen muziekdienst aankondigen. Yeah. Dat was van onze discussie. <laughs> van hoe komt Microsoft nou... Hoe krijgt Microsoft nou snel zijn handen op een, op een, op een, op een goede muziekdienst? Dus die, die potentiële samenwerking, die er al is... Hè, maar een, een, een, een dichtere samenwerking... Uh, die lijkt me weer een stap dichterbij. Ja, absoluut. Nou, ik heb me hier op dit onderwerp niet heel veel ingelezen. Ik heb inderdaad uh, zien staan de titel. En uh, ja, ja. Ik ben, en, en, ik mij natuurlijk. Ik, ik vraag me af uh, hoe en wat Facebook het allemaal gaat doen. Ik zie de laatste tijd als ik op Facebook zit, er allemaal nieuwe functies verschijnen. Het, ik krijg overal tutorials. Wil je zien hoe dit werkt? Dit werkt, dit werkt. Dus ze we zijn wel flink aan het uitbreiden. Um, en als dit inderdaad uh, uitgerold wordt... Dan, dan zie ik inderdaad uh, die mogelijkheden met Microsoft zeker zitten. Ja, ik denk dat het gewoon... Uh, hè, het is een social network natuurlijk. Dus ik denk dat het heel veel op social sharing terecht gaat komen. Of in ieder geval uh, social consuming, zeg maar. Dus samen muziek luisteren, samen naar een film kijken. Uh, uh, en, da en, en, en dat soort smaken. En als ze dat goed kunnen ontsluiten op een, met een hardware partner... of in ieder geval een OS partner... Uh, ...denk ik dat Microsoft daar in ieder geval bovenaan de lijst staat als, uh, als mogelijkheden. Ja. Dus uh, wie weet toch weer een extra leg-up voor Windows 8 of Windows 8 Mobile of hoe dat ook gaat heten. Ja. Uh, dus dat wordt binnenkort aangekondigd op F8, hun developer conference. Uh, verder is er dus nog niet zo heel veel over bekend. Um, uh, heb je nog wat extraatjes die, uh, die je in deze podcast uh, wil proppen? Volgens mij hebben we nog een minuut of zeven... en dan zitten we weer aan een uur. Volgens mij zitten we wel aan een uur, joh. Nee, dat kan uit. Nee? Oké. Okay. Um, nou, niet heel veel. Ik zie hier uh, van jou een extraatje staan uh, over iCloud. Ja, dat is mijn enige extraatje. Oh, misschien zitten we trouwens wel aan een uur, hoor. Ik bedenk me net, ik zit er nu wel leuk te vertellen. Maar misschien waren we toch wel een kwart voor begonnen. Oh, ja. we, lekker belangrijk. Uh, dan zullen we het inderdaad bij het laatste extraatje houden. Um, Ah, wat ik heb opgeschreven is... ...iCloud draait op Microsoft en op Amazon uh, <laughs> servers. Maar is dat, is dat apart? Wat... Nou ja, ik vind het apart om te lezen. Kijken of dat apart is, uh, maakt mij het uit. Ja, ik, wat, wat ik wel interessant vind is dat ik meteen dacht van... ...maar wat zit er dan in North Carolina? Uh, dat grote datacentrum wat Apple gebouwd heeft... Uh, nou ja, goed, ik zou in de, in de podcast uh, notes zeg maar, probeer te linken naar uh, het stukje wat ik erover heb geschreven. Maar waar ik in het stukje niet over heb geschreven, wat ik wel leuk vind, om nog even kort met jou te bespreken, um, zou dat datacenter een soort bluf kunnen zijn? Van <laughs> gewoon alleen maar om Google en zo bang te maken. Ik ben overigens niet de, de vader van dit idee, hoor. Dat, uh, ik, ik vind het heel moeilijk om bronnen te noemen, in zoverre omdat je leest zoveel van dingen en dan kopie je dingen, dus ik weet niet of wat nou wel mijn eigen... Niet, uh, wat nou wel of niet... Mijn eigen observaties zijn, zeg maar. Maar ik meen me ergens... Uh, iets gehoord hebben of gelezen van... Het zou ook wel eens gewoon een bluff kunnen zijn. Want als je gaat bekijken... Hoeveel, hoe groot dat datacenter is... Dat is uh, uh, iemand had het berekend... Als je alle films... Zou bufferen... Om te kunnen streamen... Mm -hmm. Dan had je dus... 2000 vierkante meter nodig aan servers. Alleen... Mm -hmm. Dat ding van Apple is 2 miljoen vierkante meter. <lacht> die, die, die, die, die, diegene die er, ik had er kennelijk op verstand van. Die kon zich geen enkele workload voorstellen. <lacht> dat ze zoveel ruimte nodig zou hebben. Dus was zijn uh, mogelijke conclusie, zeg maar. Het kan ook wel eens zijn dat dat ding gewoon, dus gewoon voor meer dan drie kwart of misschien maar voor 2% gevuld is. Met, met echte servers en... Dat ze misschien uh, bijvoorbeeld voor hun iCloud muziekdienst de muziek daar opslaan, omdat uh, met uh, verschillende wetgeving te maken heeft. Hoe dat zit met die streamingdeals, of in ieder geval niet streaming, maar downloaddeals en dat soort dingen. Dat uh, de muziek de Amerikaanse grenzen niet mag overschrijden. Terwijl Microsoft, Azure en uh, Amazon uh, AWS heet dat volgens mij. Die hebben allemaal verschillende regio's uh, waar ze service hebben staan. Niet alleen in Amerika, maar ook in het buitenland. En dat is natuurlijk beter voor. Uh, Apple-gebruikers die in Europa zitten... ...dat ze sneller met de serververbinding hebben. Uh, en daar zijn die juridische implicaties uh, liggen op een andere manier. Terwijl die muziek dus wel kennelijk lokaal uh, opgeslagen moet worden. Dus misschien gebruiken ze het alleen maar voor de muziekopslag op dit moment. En hebben ze het gewoon een heel groot, heel, echt heel erg groot gebouw omheen gezet... ...om eigenlijk Google uh, uh, en Microsoft een beetje zo van... goh. Wie weet gaan wij wel binnenkort ook, uh, of Amazon, uh, een, een, een speler worden op de, server, uh, op de servermarkt. Ik weet het niet hoor, ik denk dat het een broodjaap verhaal is. Maar... Ja, kijk goed, uh, Apple zou het goed kunnen doen, waarom niet? Ik vind het wel, wel leuk als ze dat zouden doen, maar ja, uh, het, het, het, het zal me echt een worst leven. Prachtig dat we eindelijk een onderwerp <lacht> hebben gevonden die jou niet boeit. <lacht> ja, nee, het boeit me echt totaal niet. <lacht> ja, helemaal goed. Oké, okay, nou ja, goed. Ik, zou, ik, ik beloof je dat ik deze week, uh, uh, of de komende week het nieuws nog beter uh, in de gaten gaan houden. Uh, en het is ook echt, ik vind het ook echt heel leuk om dit te doen en ik vind het ook echt heel erg interessant. Het is natuurlijk wel er wel een, een, een daadwerkelijk verschil tussen jou en mij ja, uh, qua, qua tabletkennis natuurlijk. Uh, laten we even deze, uh, deze uh, podcast nummer twee. En het is natuurlijk nog steeds een beta of een alpha, dus we zijn nog niet helemaal, uh, uh, helemaal klaar met ons format en met... Uh, we moeten er nog allemaal jingles in en uh, weet ja. ik veel wat uh, bumpertjes. En... Onzin, moet, uh, <laughs> ik moet in ieder geval beter worden. Jij doet het al hartstikke goed. En dat, uh, we, we zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Uh, wat ik wou zeggen van uh, de belangrijkste onderwerpen uit, dit, uh, uit deze podcast waren natuurlijk Apple versus Samsung, uh, de, de Kindle-tablet, een heleboel nieuwe IFA-tablets en. Samsung, of uh, sorry, Sony als soort Dark Horse, denk ik, die nu een beetje die tabletmarkt gaat treden. En dat is wel de interessantste om te gaan volgen, denk ik, de komende, de komende tijd, hoe die ontwikkelingen zich gaan vormen, uh, uh, uh, zeg maar. Um, en verwacht jij nog iets spannends komende week? Um, uh, oh ja, we doen aan het eind een voorspelling, hè? spelling. Voorspelling. Uh, ik, ga, ik, kom... ik, ik, ik doe er al niet meer aan. Ik heb het toch van. <laughs> uh, komende week. Um... Er, er gebeurt ja, momenteel. Ja, nou ja, nee. Komende week worden de uitnodigingen verstuurd voor de Apple-aankondiging van. Uh, Ach, tuurlijk. Hun nieuwe. Uh, iPhone. iPhone of whatever. En, uh, zou, de iPad, uh, al, uh, al, zou er al iets over verteld worden? Getoond worden? Mm -hmm. Nee. Nee, ik, ik hou het in dat, uh, dat nog even bij, uh, bij, de, bij de voorspelling van vorige week. Er komt misschien wel iets van een kleine facelift upgrade voor, voor, voor iPhone. Uh, ik denk niets revolutionairs op dit moment. Uh, dus niets uh, uh, wat echt als nieuwe techniek geïntroduceerd gaat worden. Zoals ja. bijvoorbeeld een retina-display op een iPad of bijvoorbeeld near-field near communication. Nee, de 2012, daar uh, gaan we dat allemaal zien. Oké, okay, nou doe jij dan ook nog een kleine poging. Voorspel eens wat. Nou ja, ik denk serieus dat de komende paar weken uh, de tabletmarkt een, een beetje op zijn gat ligt... in de zin van niet heel veel spannende uh, presentaties, behalve Amazon, waar we dan heel veel van verwachten. Uh -huh. uh, en, en dat het voor de feestdagen, dus in, in november uh, dergelijke, dan... dan uh, Staan de websites weer vol? Want dan worden alle uh, grote tablets op de markt verwacht. Uh, en uh, ja, stoomt iedereen zich klaar, natuurlijk, voor de feestdagen. En daarna de zes, uh, die wel heel interessant is. Ja, oké. Okay. En de, nou ja, wat deze week, of deze, uh, deze maand, op de markt gaat komen: twee interessante tablets, naar mijn idee. Uh, naast de Sony Tablet S die eind deze maand verschijnt... ...verschijnt ook de Acer iPad Slider met geïntegreerd keyboard. En de Acer Iconia Tab A100, 7-inch tablet uh, met Android 32 Honeycomb. Dus als je nog iets zoekt, zijn dat drie uh, tablets waar je weer rekening mee kunt houden. En al het nieuws om 20 tablets is te vinden op tabletsmagazine.nl. Daar Correct. schrijf jij je vingers helemaal blauw over ja. uh, allerlei tabletnieuws. Mensen kunnen jou ook op Twitter vinden. Ja, tabletsmagazine. Uh, uh, uh, is gewoon op Twitter te vinden. En uh, ook ik persoonlijk, Martijn Shell met CH op Twitter. En nog steeds geen uh, geloof in de Google Plus? Nou ja, ik heb begrepen. Uh, nou, persoonlijk ben ik veel te vinden op Google Plus, maar ik doe er niks mee. Okay. Maar ik zag, ik zag ook laatst uh, dat bedrijven er vanaf geknikt werden. Ja, nou ja, je hoeft ook niet altijd als bedrijf je te profileren. Nee, maar ik doe er waar. Jij bent best een aardig kerel. Dus uh, oh. ik dacht, uh, misschien is het wel leuk, dan kan ik jou in een cirkel proppen. Nou, ik uh, ben Sam van Pat. Nou, uh, Sam, uh, oké, okay. ik ben te vinden op Google Plus. <laughs> Omdat jij het bent. Martijn Schel. Ja. Uh, nou, ik, ik ben Sam van Prekker VPCO. Uh, kom eens kijken, uh, laat een reactie achter en uh, uh, ik blog over technologieontwikkelingen en uh, allerlei andere aanverwante onzin. Uh, ik ben te vinden op Twitter uh, onder Sam en Co. Sam Co en dan met CO. Ook op Google+, Plus onder de naam Sam Rijver. En ik vind het leuk om met jullie te connecten. En uh, wij vinden het alle twee erg leuk als jullie... Uh, wat reacties op deze podcast, de eerste twee versies doen. Uh, het lijkt erop dat deze tweede podcast iets minder strak geregeld is dan de eerste keer. We worden er een beetje te makkelijk in, nu al denk ik. Dus ik zou volgende keer mijn best doen om niet zoveel te lullen. En Martijn wat vaker aan het woord laten, laten zijn. En dan hopelijk uh, in combinatie met jullie input wordt uh, deze week in tablets nummer drie... volgende week dinsdag uh, opgenomen op de dertiende... En uh, is dat weer beter dan deze week? Absoluut. En, en te vinden op iTunes. Te vinden op iTunes. Druk op die knopjes. Ai <laughs> u.